De kerstman kwam te vroeg. Het was de avond voor kerstmis. De kerstman knoopte zijn dikste vest dicht, trok nog twee truien aan en liep naar de gang om zijn warme rode jas en zijn bontlaars te pakken. Bah, wat is het slecht weer. Helemaal geen weer om naar buiten te gaan mopperde hij in zichzelf. De hagel kletterde tegen de ramen en de wind blies sneeuwvlokken onder de deur door. Met zulk weer moet een mens bij het haardvuur zitten en warme chocolademelk drinken, dacht de kerstman. Hij trok zijn jas en lazen aan en sloeg een sjaal om. Daarna keek hij in de spiegel. Geen wonder dat iedereen zegt dat ik zo dik ben, dacht hij. Maar dat zouden ze zelf ook zijn als ze zoveel kleren aan hadden. Buiten stond Rudolf het rendier ongeduldig te wachten. Hij wilde wel rennen. Dan zou hij lekker warm worden. Want het was zo koud dat de glijders van de arslee aan de grond vastvroren. De kerstman keek of alle pakjes op de slee lagen en daarna gingen ze op pad. Hi ho, riep de kerstman. Maar hij werd er niet vrolijker van. Ik vraag me af waarom de mensen altijd kerstmis midden in de winter willen vieren, zei hij tegen Rudolf. Rudolf blies tegen de bellen van de slee, maar die rinkelde niet omdat ze bevroren waren. Ik ben het met u eens, baas, zei hij. Het is zo glad dat een rendier gemakkelijk een been zou kunnen breken. Even later kwamen ze bij het eerste huis waar de kerstman pakjes moest brengen. Het huis had een heel steil dak en een smalle schoorsteen. ''Kunt u dit jaar die schoorsteen niet overslaan, baas?'' vroeg Rudolf. De kerstman haalde zijn schouders op. ''Hoe moet ik anders binnenkomen? Ik kan toch moeilijk op de deur gaan kloppen?'' zei hij. De kerstman zwaaide eerst zijn ene been... En daarna zijn andere been in de schoorsteenpijp. Hij kneep zijn neus dicht en liet zich naar beneden zakken. Maar de kerstman had één trui te veel aan. Net boven de haard bleef hij hangen. De kerstman wrong zich in allerlei bochten en hield zijn adem in om zich dunner te maken, maar niets hielp. En het vuur in de haard beneden hem was nog niet helemaal uit. Daarom werden de zolen van zijn laarzen verschrikkelijk heet. Op dat ogenblik gooide Rudolf de zware zak met pakjes naar beneden. De zak kwam bovenop de kerstman terecht en hij viel met een plof in de haard. O, oh, o, oh, riep de kerstman en sprong op het kleed voor de haard. Ik doe het niet meer. Mompelde hij. Nooit meer. Volgend jaar moeten ze kerstmis maar in de zomer vieren. De kerstman deed de pakjes en het snoepgoed in de kousen... die de kinderen bij de schoorsteen hadden gehangen. Daarna klom hij gauw door de schoorsteen omhoog. Volgend jaar vieren we vroeger kerstmis, Rudolf, zei hij. Wanneer dan? vroeg het rendier. Eh, uh, in juli. Zei de kerstman. Hij werd al vrolijk bij het idee. Hi ha ho, riep hij. De hele verdere winter en de lente werkte de kerstman hard om alle pakjes voor juli klaar te maken. Hij ging zelfs niet op vakantie. Maar dat geeft niet, zei hij tegen Rudolf. Ik verlang naar kerstmis in de zomer. Hi ha ho. Haal de kar uit de schuur, Rudolf. Dit jaar hebben we de slee niet nodig. De kerstman knipte zijn baard af. Want die liet hij alleen staan om in de winter zijn gezicht warm te houden. Daarna trok hij zijn lievelingskleren aan. Een spijkerbroek, een wit overhemd met de zon erop en sandalen. Hij keek in de spiegel. Nu ben ik slank als een den, zei hij tevreden. Het werd juli. Het was droog en warm weer. De daken waren helemaal niet glad. En omdat de kar veel lichter was dan de slee, was Rudolf niet moe toen ze op het eerste dak aankwamen. Het was ook geen probleem dat de schoorsteenpijp zo nauw was. De kerstman gleed net zo gemakkelijk door de schoorsteen als een brief door de brievenbus. Zo? Dat gaat heel wat beter dan met al die dikke kleren aan, zei hij. De kerstman keek om zich heen en zag al gauw dat er iets ontbrak. Er stond geen kerstboom in de woonkamer en er hingen geen kousen bij de schoorsteen. Ook de rest van het huis zag er leeg uit. Langzaam begon de kerstman te begrijpen wat er aan de hand was. De familie... ...was op vakantie. Hoe durven ze? Riep de kerstman boos. En hij moest met alle pakjes... ...terugklimmen naar het dak. Ze zijn niet thuis. Zei hij tegen Rudolf. En hij veegde het zweet van zijn voorhoofd. Ze zijn op vakantie gegaan. Maar Rudolf luisterde niet. Hij had het veel te druk... ...met het verjagen van dikke bromvliegen... ...en zoemende muggen. Daar heb ik in de winter geen last van, mopperde Rudolf. Het was in elk huis hetzelfde. Of de familie was op vakantie, of, wat nog erger was, de kinderen waren nog niet naar bed. Ze mochten langer opblijven omdat ze niet naar school hoefden. Een paar keer moest de kerstman zichzelf verstoppen om niet gezien te worden. En een vader belde de politie op omdat hij vreemde geluiden in de schoorsteen hoorde. Er zit een inbreker in de schoorsteen, zei de vader door de telefoon. En ik geloof dat er ook nog een op het dak zit. De kerstman klom gauw door de schoorsteen omhoog en sprong in de kar. Vlug, Rudolf, we gaan er vandoor, riep hij. Stel je voor, ze denken dat we inbrekers zijn. Ik vier geen kerstmis meer, nooit meer. Maar de kerstman wist natuurlijk dat de kinderen veel verdriet zouden hebben als hij op kerstavond niet langs zou komen om pakjes te brengen. Dus zocht hij tegen kerstmis zijn dikste vest, zijn twee truien, zijn warme rode jas en zijn bontlaarzen weer op. Zijn baard had hij ook weer laten staan. En Rudolf stond weer met de grote sleet te wachten. En op kerstavond gingen ze in een zware sneeuwstorm op weg. Geen van beiden sprak een woord. De kerstman had zelfs geen zin om hi-ha-ho te zeggen. Want hij had vergeten een extra paar sokken aan te trekken. Hij begon te klappertanden. Ze kwamen bij het eerste huis met een nauwe schoorsteenpijp. De kerstman legde de zak met pakjes over zijn schouder en ging op de schoorsteenpijp zitten. Hij bibberde van de kou. Ik s sn snap, snap niet waarom ik al die moeite doe, zei hij. En hij liet zich door de schoorsteen naar beneden zakken. Aan het plafond in de woonkamer hingen papieren slingers in alle kleuren van de regenboog. En aan een van de slingers hing een grote kerstklok. In een hoek van de kamer stond een grote kerstboom met wel honderd kaarsjes. En de naalden van de boom waren bedekt met een dun laagje zilver. Het maanlicht scheen door de ramen naar binnen. De kerstman kon lezen wat er op de kerstkaarten bij de schoorsteen stond geschreven. Vrolijk kerstfeest stond er op een kaart. En gelukkig nieuwjaar op een andere. Op de tafel lag een briefje. Voor de kerstman, had een van de kinderen erop geschreven. Naast het briefje stonden een groot stuk taart en een glas wijn. De kerstman genoot. Hij werd helemaal warm van binnen. En dat kwam niet alleen door de wijn, maar ook omdat hij zich ineens zo gelukkig voelde. Boven in de kinderkamer lagen de kinderen lekker te slapen. Aan het voeteneind van elk bed hing een kous. En aan elke kous was een kaart met kerstgroeten voor de kerstman vastgemaakt. Wat is kerstmis toch heerlijk, zuchtte de kerstman. Hij wilde I ho" zeggen, maar ineens kreeg hij een brok in zijn keel. Hij klom terug naar het dak. Voortaan zullen we zonder te mopperen de pakjes op Kerstavond wegbrengen, Rudolf," zei hij. Maar Rudolf hoorde de kerstman niet. Hij keek naar de sterren boven de daken van de huizen. In de verte klonken de kerkklokken om de mensen te laten weten dat het Kerstmis was. Hi-ho," zuchtte Rudolf. Wat is Kerstmis toch heerlijk!